9 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. De Nederlandse Justitie zegt dat er nog geen duidelijkheid is over het lot van de zeven schilderijen die in oktober vorig jaar zijn gestolen uit de kunsthal in Rotterdam. In Roemenië wordt onderzoek gedaan naar as die is gevonden in het huis van de moeder van de hoofdverdachte van de roof. Delen van het dossier van het Roemeense onderzoeksteam zijn uitgelekt en daarin staat dat er in de as resten van verf zijn gevonden. Die resten worden nu in een laboratorium onderzocht. De Russische punkgroep Pussy Riot beschuldigt president Poetin in een nieuwe videoclip van Diefstal. In het nummer beweren de bandleden dat Poetin en zijn vrienden bij de staatsoliebedrijven gigantische winsten in eigen zak steken. Drie leden van de feministische punkband werden vorig jaar in een kerk in Moskou opgepakt bij een protestactie tegen de herverkiezing van president Poetin. Een van hen werd later voorwaarlijk vrijgesproken, de andere twee kregen twee jaar strafkamp. Stevie Wonder wil niet meer optreden in Florida. Aanleiding is de vrijspraak van burgerwacht George Zimmerman. Hij werd verdacht van het doodschieten van de ongewapende 17-jarige Traven Martin... maar werd zaterdag door een jury vrijgesproken. Wonder zegt dat hij niet wil optreden in staten... die het zogeheten Stand Your Ground-principe in de wet hebben opgenomen. Dat principe bepaalt dat mensen dodelijk geweld mogen gebruiken... als hun leven in gevaar is. Florida kent zo'n wet, net als een aantal andere Amerikaanse staten. In Amsterdam-Zuidoost is brand uitgebroken in een leegstaande school. De brandweer spreekt van een zeer grote brand. Het gaat om een oude school die op de nominatie staat om gesloopt te worden. In het gebouw is asbest verwerkt, maar volgens de brandweer levert dat vooralsnog geen gevaar op. Het weer. Vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag 26 graden. En ook de rest van de week blijft het zomers, maar vrijdag en zaterdag wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.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 Rianne Meijer van Glamorama is hier. Rianne, het is, uh, het is dinsdag. Dan hebben we het altijd over de wereld van entertainment. Het is blockbuster seizoen. En jij weet welke acteur je in een film moet hebben... om een kaskraker te gaan scoren. Daar hebben we het zo meteen over. Klopt. Maar er is één actrice in Hollywood... die juist het tegenovergestelde bewerkstelligt. En die moet je een beetje... Ja, in Hollywood willen ze niet zeggen wie dat is... maar het moet Nicole Kidman zijn. De vrouw uh, heeft in het de afgelopen decennium de duurste en minst opbrengende films... ongeveer allemaal op haar naam Nicole geschreven. Nicole Kidman staat garant voor, voor een flop, een, ja, eigenlijk. Ja, voor een hele dure flop. En waarom is zij dan zo een van, nog steeds... een van de best betaalde actrices van Hollywood? Ja, dat weet dus niemand. Omdat ze toch elke keer... Daarvoor deed ze het namelijk wel best goed, hè. Maar ja, ze, blijft, ze blijven er maar heel veel betalen. Maar ja, ze kan met dat met haar ja, botox-hoofd... geen emotie meer ja, uitbeelden. Dat is toch wel goed, hoor. Als ik, me, dus ik heb laatst nog een film geschreven nou, met haar. noem maar één. Stoker. Ja. Ja, klopt. Daar ja. is ze echt heel goed in. Het is echt een goede film. was dat. Ik dacht aan Dead Calm, dus 20 jaar geleden. Ja, ja dat, nou dat is de fase ja. dat ze er geld nog wel echt waard was. Dat was geen flop, nee. nee. Ja, goed. Maar op een dag, dan wordt Hollywood wakker... en denken ze, wat, wat doen nou we, ja, we, we dan? Nou, Cruel Scientology, Botox, dat heeft allemaal niet echt geholpen. Nee. Maar ze krijgt het geld nog steeds. Goed, zometeen dus um, welke acteurs wel scoren in een ja. kastkijker. En dit was vanmiddag op de BNN Burelen. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. In Jemen zijn twee Nederlanders ontvoerd. En vandaag is een videoboodschap online gekomen. En ze vrezen voor hun leven. En daar gaan we het zo over hebben met Arjan Erkel. Arjan, 607 dagen zoek. Arjan Erkel, die heeft heel lang vastgezeten. Twintig maanden, Jeetje. om precies te zijn. Ik vraag me nou af of er nou goed voor die mensen gezorgd wordt. Volgens mij, je, je hebt toch het beeld uh, dat uh, mensen ergens in een uh, hok... of een ja. uh, worden wordt er weggestopt. Ach, van. Ja. Kijk, dat weet Arjan nou precies. Van hoe er ja. goed, of er goed voor je gezorgd wordt. Zou je er iets van meekrijgen als je ontvoerd bent? Dat vraag ja, ik me dan, dan ik af. Of niet. je daar iets van merkt dat er onderhandeld wordt? Nou ja, wordt. die twee nu, die zeggen dat er niks is gebeurd tot nu toe. Maar je kan natuurlijk als zaak je niet zeggen, wij doen niks. Nee. Want we hebben jullie gewaarschuwd. Arjan Erkel, goedenavond. Goedenavond. Dat zal ook niet zo zijn, hè. Buitenlandse zaken. Is er wel degelijk bij betrokken? Ja, die zullen vast wel iets doen, ja. Ja. Oh, nou, dat klinkt ook niet heel uh, He? positief. Wel iets nee, doen. Nou ja, Ze houden dat altijd heel erg stil van wat ze nou wel en niet doen. Ja. En... Uh, nou ja, ik kan alleen naar mijn eigen zaak kijken. Daar hebben ze ja. echt wel hun best gedaan om, uh, om mij vrij te krijgen. Het duurde even, maar na 607 dagen was je vrij. Zometeen um, uitvoerig jouw verhaal. En dan zoomen we vooral in op de eerste, de eerste week, de eerste maand. Want deze Nederlanders zitten nu ook een maand vast. Jouw eerste maand van gevangenschap. Dat ja, zometeen. oké, okay, helemaal goed. Today is Topics. Mijn Twitter kan uiteraard hashtag Today. Leuk! We beginnen met nummer 5 en daar staat een experiment in Overschie. De ambtenaren daar werken al drie weken niet op kantoor. Zo moet er worden gekeken of we zo'n duur gemeentehuis wel zouden moeten willen met z'n allen. De deuren van het de deelgemeentekantoor in Overschie zijn voor de laatste week op slot. De tennisbaan aan de Torelaan heeft zich ontpopt tot een van de favoriete werkplekken. Het is er rustig, je kan de mensen ontmoeten. Er is goede internetverbinding, goede wifi. En. Uh... Een lekker broodje en goede koffie. Tel er maar op. Een mooi zomerzonnetje, uitzicht op meisjes en kotterokjes die aan de tennissen te zijn... en zo rond vier uur een potje witte ballen. En de ambtenaren weten het zeker. De leven. En uh, ik uh, heb ook wel vaak van bewoners doorgekregen dat ze het ook wel vrij logisch vinden... dat ambtenaren niet uh, op kantoor zitten de hele dag... maar ook gewoon uh, rondlopen de wijk in uh, gaan. Ja, de wijk in op het tennisterras in een rozeetje zitten. What's in the name. Kortom, experiment geslacht. En ja, waarom zou je dat dan eigenlijk niet uitbreiden? Meestal werk ik natuurlijk gewoon overdag... maar het gebeurt ook wel eens dat ik iets heb in de privésfeer wat ik dan niet hoef te missen en dan kan ik s'avonds uh de achterstand inlopen. Ja, en als het dan kan in een bruin cafeetje onder het genot van een goudgeel rakketje met een goede wifi. Waarom dan niet, hè? Wij kunnen de conclusie trekken dat we deze maand heel goed hebben kunnen werken zonder kantoor. Er zal een aardige bezuiniging te realiseren zijn. Maar hoeveel dat is, dat weten we niet. En uh, dat zal bekeken moeten worden. Ja, maar zeg maar eens een rekensommetje uit je duim. Nou, gebouw kost 7 miljoen, onderhoud 3 ton per jaar schoonmaken, succesje, beveiliging nog eens 2 ton. Nou, maak daar dus een slottige half miljoen per jaar van. Nou, dat halen ze in nooit in met die paar pils. Op het terras. Maar zoals het gaat met ideeën, waar we ontzettend veel eerder aan moeten denken, zijn er ook partypoepers, namelijk de telefonisten. Die zitten namelijk al wekenlang alleen thuis. Voor ons op het secretariaat, ja, dan zit je dus eigenlijk elke dag thuis binnen. En dat is dan wel, uh, dat is wel minder. Op vier Willemijn. Ken jij dit liedje? Hello. Nou, dat is, eh, ach, In ik wil dat niet zeggen. Nee hoor, helemaal niet. Nee, het is via internet gegaan. Jeffrey Spalburg, Hengelo, oh oh. Enorme dikke hit is het aan het worden. In Hengelo weten ze het zeker. Dit gaat de zomerhit van 2013 worden. Ja, ik heb wel heel vaak gekeken. Ik vind het wel grappig. Het is een beetje borisch. Het is voor mij ook een eerbetoon aan Hengelo. Je komt niet vaak voor dat uh, een lied over je stad was gemaakt. Ik denk wel dat ze dus heel lang in je hoofd blijft. Ja, en dan blijft het zeker. Bij heel veel mensen, al bijna 400.000 mensen hebben het clipje gezien. En dat trok de aandacht van de buren. In NSGDEE willen we nu ook al zo'n liedje. In een tweetje vragen ze de artiesten liedjes in te zenden. Ja, zijn er al mooie nieuwe nummers binnengekomen? Nou, nog niet. We hebben gisteravond, of gisterochtend hebben we geplaatst. En ik denk dat het nog wel even duurt voordat er een, een nummer komt, maar... Uh, we zijn blij met elke invinding. Ja, dat is logisch. Want hoewel het liedje Hengelo -o -o -o natuurlijk zomaar is gemaakt... is het wel ontzettend goede reclame. Want het draagt natuurlijk bij aan... Uh, city marketing heet dat tegenwoordig met een uh, mooi woord. He? Het op de kaart zetten van je stad. Nou, ja, dat is zo. Ik, ik heb ook een suggestie. Laat ik een duit in het zakje doen. I wanna fuck air, right now, I wanna fuck Kent u hem? Nee, ik ken het niet. Uh, is dit iets wat u zocht? Ik <laughs> Meneer Scholter, ik dank u wel en succes ermee. Dank u wel. Goed, op drie dan scheermesjes in Velp. Dit weekend werden daar in de speeltuin scheermesjes gevonden. Zondag liepen twee meisjes tijdens het spelen lichte snijwonden op. Een jongetje had scheermesjes mee van huis genomen en in de speeltuin laten slingeren. Er is volgens de politie geen opzet in het spel. Die mesjes zijn gisteren opgeruimd, maar toen, nu zijn er toch weer nieuwe mesjes gevonden. Na een zoektocht met metaaldetectoren werd nog een aantal scheermesjes gevonden in het zand. De gemeente heeft daarom besloten de bovenste laag van het zand weg te halen en er graszoden neer te leggen. Totdat dat klaar is, blijft de speeltuin dicht. Dat gaat waarschijnlijk nog een paar weken duren. Nog niet bekend waar Ajax de komende weken zijn wedstrijden gaat spelen. Dan op nummer 2 nog de Nijmeegse Vierdaagse. Vandaag gingen ruim 40.000 mensen verstart. Vanochtend heel vroeg, om 4 uur, klonk het startschot. De 97e Vierdaagse van Nijmegen is begonnen. Bijna 42.000 lopers aan de start. En ook Liedwiengevers is in Nijmegen. Liedwien, de eerste lopers zijn inmiddels binnen. Hoe gaat het daar? Nou ja, goed. Dankjewel, lieve ingevers in Nijmegen. <laughs> Dat was een prachtige, mooie eerste dag. Maar er was ook één gevaar, hè? De enorme hitte. Hartstikke warm ook, 25 graden. Oh man, 25 <laughs> graden. verstikkende hitte daalde neer op de lopen schaduw. Was er nergens op die droge steppen die Nijmegen heet. En daarom moest je jezelf wapenen met water en petjes. Ik vind het helemaal niet erg. Ik vind het gewoon heerlijk. de hitte? Maar ik kan heel goed tegen hitte. Ja, en het laatste stuk is voor de meeste mandelaars ook het zwaarste. Uh, op de eerste plaats natuurlijk omdat ze dan al wat, heel wat kilometers in de benen hebben. Maar ook omdat ze dan nog over een dijk moeten waar het volkomen windstil is en waar helemaal geen schaduw is. En dan is het echt nog wel even doorbijt. Afzien is het dus voor de lopers. Ook morgen. De temperatuur kan dan oplopen tot maar liefst 24 graden. Nou nou, petjes op jongens. Goed, en dan tot slot nog nummer 1. Dat is de Tour de France. En voor dit onderdeel heb ik een, een gastpresentator, Wouter Bos. Wouter Bos, goedenavond. Wouter Bos. Goedenavond. Ja, goedenavond Wouter. Uh, hoe vaak ben jij leidend voorwerp geweest in today's topics? Te vaak zou ik bijna zeggen. Ja. Tientallen keren. Ja, inderdaad. Nou, nu ben jij mijn gastpresentator. Let wel, gast dus ik ben hier aan het shine en jij zit daar een beetje in een hoekje dof te wezen. Zin in? Moest er toch een keer voorkomen. Heel goed. Nou, fijn dat je zo enthousiast bent. We gaan het hebben over de Tour en dat doen we met Nienke. Nienke de Jong, ja. jij volgt voor ons de Tour de <laughs> France. Je bent liefhebster en expert. Heel Nederland weet inmiddels wie bouw en lauw zijn. Is het nou collectieve gekte of maakt Mollema echt kans op die gele trui? Nou, gele trui wil ik niet zeggen, maar top drie wel. Dus de gekte is uh, uh, totaal uh, gerechtvaardigd, ja. vind ik. Ja, en dat bleek ook wel vandaag weer. Want hoewel het pittige tochtje uh, er toch wel was... kon Mauke Bolloba toch wel lekker meekomen. En uh, Nienke, hoe... Uh, Nienke, jij ja. Ja, volgt de tour. Ja. Als liefhebster... En als expert. D dat zei je net ook al, Wouter. Stel, snel, stel een goede vraag. Maakt niet uit wat. Nee. Wat ging er door je heen? Behalve die, damn it. Nou, uh, laat het mij maar doen. Nienke, uh, vandaag een lastige etappe. Uh, Tenam moesten af, bollen maken lang mee. En uh, Nienke, uh, als jij daarnaast zit te kijken, hè, zo van een afstandje met die wattages en zo. En de tijden die ze rijden. De risico's, maar ook de ploegen waarin ze rijden. En het, het nieuwe wielrennen. Als jij dat zo ziet van een afstandje, moeten we dan kunnen. We en dan Nienke, op? geloof jij damn dat it. dit een schone toer is? Uh, ik geloof dat het wel een veel schonere toer is dan we hebben gehad. En, maar je haalt de doping nooit helemaal uit het wielrennen. Er zullen altijd van die sukkels blijven, zoals vandaag de winnaar van de Ronde van Turkije, die er weer op EPO betrapt wordt. Ja. Die zul je altijd houden. En wat ze nu doen, waar wij nog geen weet van hebben, dat weet ik ook nee. niet. Nou, tot zover dan de tour in Today's Topics met mijn gastpresentator Wouter Bos en Thijs kennelijk. Wouter, bedankt dat je het was. Uh, moeilijk wel, hè? Het viel me eigenlijk best mee. Nou, ah, flikker erop op. Luc, dank je wel. Yes. <laughs> tot zo. Uh, hele andere zaken, uh, serieuze zaken. Hier ging het namelijk de hele dag over. Familie, media, Nederlanders, doe iets. Wij moeten hier, hier uitzien te komen. Op deze manier komen we hier niet uit. Zitten we Zitten hier forever als we niet over tien dagen sowieso dood zijn? Doe iets met z'n allen. Doe iets. Ja. Een hele heftige oproep van de Nederlandse journalist Judith Spiegel... en haar man Boudewijn Berendsen. Ze zijn een maand geleden ontvoerd in Jemen... en gisteravond verscheen dit filmpje op internet... met deze behoorlijk emotionele oproep. Arjan Erkel, nogmaals goedenavond. Hoi, goedenavond, Willemijn. Cultureel, cultureel antropoloog en tijdens jouw werk voor artsen Zonder Grenzen... zelf ontvoerd geweest in de Russische deelrepubliek Dagestan. Je kwam na 607 dagen weer vrij. Je hebt dit filmpje uiteraard ook gezien. Wat, wat viel je op daar? Ja, het eerste dat het in het Nederlands was. En, mm -hmm. en ook wel gewoon de ellende en de wanhoop. En, en de hopeloosheid hè, in hun houding, in hun ogen. Ja. En, nou ja, en ook wel gewoon ja, dat ze uh, smeken om hun leven in principe. Maar waarom is het opvallend dat het, dat het in het Nederlands is? Nou ja, uh, ik neem niet aan dat er heel veel jemenieten zijn die, die, die Nederlands praten. En vaak wil je als ontvoerende partij ook wel weten wat er gezegd wordt. Ja, en ja, dat hadden ze ook best in het Engels kunnen laten doen, denk ik. Of zou er iemand bij kunnen zijn geweest die Nederlands spreekt? Ja, dat, dat zou je ook kunnen denken, maar dat is allemaal speculeren. Ja. Of het is een, een kwestie van goed vertrouwen, dat, dat weet ik ook niet. Maar het viel mij tenminste op. Ja. En, en je zegt van uh, wanhopig, hopeloos. Ik vond vooral die, die man zag er um, ja, uh, zeer aangeslagen uit, zeer vermoeid. Wat vond je voor de rest van, van hun kleren? Wat, wat kon je daaruit opmaken of de omgeving? Ja, nou ja, dat viel me ja, wel weer mee dan. Hè? Want ze, hij was wel geschoren en, en nou, hun kleding zag er, zag er ja, netjes uit. Mm -hmm. En de omgeving, ja, dan zie je dat ze voor een, een stuk ja, of een muur of een, of een container, leek het wel, mm -hmm. zitten. Zodat niemand kan uh, ja, ontdekken waar ze dan zitten. Ja, ja en, en, en wat je zegt, hè, ja, ze, ze zitten toch troosteloos bij, maar ja, je, je hebt ook... Je moet ook op andere mensen wachten voor je vrij, vrijlating. Dat is gewoon het lastige van ontvoerd zijn. Je hebt niet meer zelf de regie in handen. Ja, en dan moet je wel bij andere mensen aan gaan kloppen. Alleen, ja. Ja, ze kunnen niet even bellen of zoiets dergelijks. Nee, de wanhoop spatte er vanaf in mijn ja, ogen ja, en oren. Ja, ja, ja. um, jij hebt contact met de familie van, van die man, van Boudewijn. Hoe hebben zij op die video gereageerd, weet je dat? Nee hoor, dat, kijk, contact is, ik heb wel een paar keer contact gehad... maar we hebben niet dagelijks contact of ik ben niet opeens... Mm. Te, maar ze, groep, zij, uh, zij hebben jou gebeld? Ja, in het begin hebben ze even gebeld van, nou ja, wil je, hè, mogen je af en toe eens bellen als, als ze daar uh, behoefte aan hebben en, en kan je ons ook verder helpen aan contacten in, in ja, mensen die ja, hun eventueel bij kunnen staan. Dus daar heb ik uh, ja op geantwoord en nou ja, heel... Heel af en toe hebben dan eens even contact. Dus ja. je moet niet, niet denken van, van, ik heb enorm contact of zo. Maar jij helpt ze dan in contact met de juiste mensen... bij Buitenlandse Zaken, moet ik me voorstellen? Nee hoor, niet met Buitenlandse Zaken. Maar wel ja, mensen in de, die, die, die, die mij bijgestaan hebben bijvoorbeeld. En, uh, nou ja, en als ze gewoon vragen hebben van... van ja, moeten we wel of niet uh, uh, je, je boek een keer lezen? Hoe, wat kunnen we verwachten? Hoe, hoe, hoe ben jij ermee omgegaan? Dus dat ze toch ja. wat vergelijkingsmateriaal hebben. Ook al is elke ontvoering anders. Maar... Ja. Ja, vaak weet de familie ook gewoon helemaal niet wat er gebeurt. En dat is ook frustrerend natuurlijk. Nou vroeg Judith in het filmpje heel duidelijk aan, aan de kijker... doe iets. Doe iets om, om ons te helpen. Maar dat, en dat is gericht eigenlijk aan iedereen die het ziet. Um, ja. Kunnen wij iets doen? Nee, dat is maar de vraag even van wat kan je doen? Um, en en ja, wat zijn de eisen? Kunnen we daaraan voldoen? Um, nou ja, je kan niet iedereen opeens uh, die denkt van ik ga helpen, ja, die kan je ook niet uh, zomaar naar Jemen laten gaan. Dus het is ook. Ik denk dat het eerder is van ja, je kan het zelf niet. En, en je gaat gewoon aankloppen bij iedereen die jou kan helpen. Nou, en misschien staat er iemand op die zegt van hé, hey, ik ga die familie helpen. Op zo'n manier. En ze willen natuurlijk ook buitenlandse zaken aansporen. Ja. Omdat zij niet weten wat er gebeurt. Nou ja, en dan leidt het al snel. Hè, dat je als je een maand daar zit, dat, dat er gewoon te weinig gebeurt. Want, want ja, ik kan me ja. ook nog wel herinneren, ik wil gewoon elke dag. Ja, wil je naar huis, want ja, je wordt tegen je zin ergens gehouden. Um, en en ja, het zwaard van Damocles hangt ook boven je. Als, als, als, als die ontvoerders denken, je hebt geen nut meer... Ja, dan, dan kunnen ze opeens je keel door gaan snijden. Dus je wil daar gewoon weg, maar je kan zelf niet weg. En dan, nou, dan hoop je dat iemand anders dat gaat doen. En, en, nou ja, je, zij hebben ook hun hoop op de, op de overheid uh, gericht. Is er, is er iets bekend van eisen al? Nee, daar weet ik helemaal niks van. Nee, dus niet dat ja. ik weet, maar daar, daar gaat het gesprek met de familie ook niet over. Nee, dat, dat begrijp ik. Nee. We praten zo meteen verder met jou, Arjan. En dan um, vooral over hoe jij de eerste periode van je ontvoering beleefd hebt. Uh, de eerste ja. week, de eerste maand. Dat zo meteen. Eerst boy, little numbers. Het is geen jongensband. Het bestaat uit een Zwitserse en een Duitse dame. Boy, Little Numbers. Het is dinsdag en dan duik ik altijd in de wereld van de sterren. Deze week met entertainmentblogger van Glamorama, Rianne Meijer. Rianne, goedenavond. Hallo. Het is een blockbuster seizoen. Iedere zomer komen natuurlijk de filmmaatschappijen met hun kaskrakers. Dit jaar Star Trek, Men of Steel zijn de grote namen. En daar moeten dan producenten natuurlijk hun geld mee verdienen... en een grote massa naar de bioscoop krijgen. Welke acteurs zijn nou eigenlijk de grote publiekstrekkers, vragen wij ons af? Dan kijken we voornamelijk naar Nederland. Klopt. Jij hebt uitgezocht welke acteurs en actrices de afgelopen jaren... de meeste mensen naar de bioscoop hebben getrokken. Eén zeer overduidelijke winnares, dat is deze. How did know I'd love? Zit je dan nou te lachen? Rien? Ja, sorry. Schaamteloos. <laughs> uh, Caries van Houten natuurlijk in Zwart Boek. Ja, ja. ja totaal niet verrassend. Niet jouw favoriete uh, film zou te horen. <laughs> nee, nee, maar nou ja, uh, ik, heb niet, ik heb niks tegen Zwart Boek. <laughs> dan zit je me weer meteen in een hoekje te drukken. Nee, wat ik heb gedaan is in de afgelopen twaalf uh, jaar bekeken... wat de top drie scorende films van elk jaar waren. En daar de acteurs en actrices uitgevist en die gescoord voor... Uh, waar zij in zaten. Ja. En bij de vrouwen is Carice duidelijk de nummer één. Onbedwist nummer één. Ja, maar ja, die zat in alles is uh, liefde, alles is Ach, familie, okay. zwartboek, de gelukkige huisvrouw. Ja, dat zijn allemaal films die uh, op één hebben of op twee hebben gestaan in, in hun ja. uitkomstjaar. Dus dat was een, een vrij uh, voorspelbare uitslag. Dan ja. bij de mannen is het iets minder duidelijk. De acteur die de afgelopen jaren de meeste mensen naar de bioscoop kreeg, is deze meneer. Homo's! Yes. Ja, ik heb helemaal niks te komen. Ik ben Johan. Kijk wat je jezelf aan doet. En dit is Evi. Ze is nieuw hier. Je gaat voor altijd weg. Het uh, klikt wel tussen ons. Um, als je mij vraagt, de lekkerste man van Nederland. Ja. Michiel Huisman. Ja. Ja. ja. ja. Iedereen is hem hier alweer een beetje vergeten. Ik maar... niet hoor. Nee, hij zat bij mij op de middelbare school. Dus de, ik, ja, hij heeft Vertel iets minder. Maar dit, dit, dit verbaast me wel een beetje, want het is nou niet inderdaad... we zijn hem een beetje vergeten. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat hij in, zo, in zulke enorme kastkrakers heeft gespeeld. Nou ja, dat is het, het Johan Nijhuis-effect. Daarom uh, staan Jordina Verbaan en uh, Daan Schuurman staan op de tweede plek. En dat komt onder andere door uh, Costa en Vollemaan, die in 2001 en 2002 twee de beste verkopende Nederlandse films waren. En ja, Michiel Huisman zat ook in Allebei. Hij speelde de hoofdrol in Verleinen Zegt Sorry. Ja. En hij had een kleine rol in Zwart Boek. Dus ja, dat telde ook mee voor zijn succes. En hij is ook niet... bedoel, We zien hem hier niet meer, maar hij is naar Amerika geëmigreerd... Uh, ja, een paar aantal jaar geleden. En daar doet hij het best wel goed. In, in tv-series weliswaar. Maar ja, daar... Uh, uh, scoort hij eigenlijk prima met die schitterende vrouw van hem? Hij dan ja, einde, ja, het ook weer um... Tara Elders. Ja, ach ja, ja, ja. schitterend stel. Goed, we hebben dus Caris van Houten, Michiel Huisman, nummer 1 en 2, en dan Georgina Verbaan en Daan Schuurmans komen meteen daarachter. Ja. als uh, blockbuster-trekkers. Ja. Um, maar dan zijn er ook nog wat minder bekende namen die je toch in heel veel films tegenkomt. Zoals? Oh ja dat, zijn, uh, ja, dat zijn eigenlijk de, de twee mannen die ik die, die die de koning van de bijrol heb gedoopt. Ja. Dat zijn Jaap Spijkers en Frank Lammers. Nou, die, die, de tweede naam zal de meeste mensen nog wel iets zeggen, maar de eerste naam echt heel weinig maar wel. Frank Lammers, onder andere uh, is, speelt hij in de kastkraken. New Kids Turbo. Dat is een lullijk ding. Dat vratje. Ja, wat de kist. Dat neemt toch niet mee naar werk, idioot. Heb je hele al een schoffel gesloopt. You no one. You no one. Je bent ontslagen, mouwe hond. Frank Lammers is natuurlijk een beetje die, die iets wat gezette ja. acteur. Ja, hij heeft inmiddels zelf ook een paar hoofdrollen gespeeld in de laatste paar jaar. Taxi. Ja, en uh, uh, uh, hij gelooft in mij, heeft hij gedaan als André Hazes... En trouwens, Jaap Spijkers zit ook in uh, New Kids Turbo, in een bijrolletje. Maar Jaap Spijkers heb ik net even gegoogeld, want ik dacht, ja. wie is dat ook alweer? En, en eerlijk gezegd kwam zijn hoofd me niet eens bekend voor. Nee, mij ook niet. De man zegt me echt niks, maar hij zit in ongeveer elke film... die het de afgelopen tien jaar goed heeft gedaan in de Nederlandse bioscoop. Zoals? Welke? Uh, Ober, De Tweeling, De Gelukkige Huisvrouw, uh, Sint, New Kids, Sunny Boy, Bride Flight. Daar heb ik er toch heel veel van gezien, maar... Ja. Oh ja, Jaap, Spijkers uh, moet je erbij hebben. Grote vraag, nou naar aanleiding van je onderzoek. Is het nou uh, zo dat als je dus uh, Caries van Houten of Michiel Huisman en Frank Lammers in een film zet. heb je dan automatisch een enorme hit te pakken? Nee. Nou ja, Caries van Houten is denk ik wel een beetje hoorcategorie. Ik bedoel, dat is wel iemand uh, die, die wel echt sterpotentie heeft. maar Michiel Huisman niet. En nou ja, wij hebben dit uh, uh, onderzoekje gedaan op basis van het feit dat in Hollywood. Aan de lopende band inmiddels met algoritme, wordt gewerkt om te bepalen uh, of een film een succes gaat worden. Je, bedoel, je hebt daar hele, het is een hele aparte industrie. Er stond vorige week een stuk in de Volkskrant. Ik las het ja. Ja, ja. over een bedrijf wat EpaGogix heet en uh, wat dus zegt dat ze met 83 zekerheid kunnen voorspellen of een, een film een succes gaat worden. Ja, waar kijken ze dan naar? Ja, naar, naar acteurs, maar eigenlijk veel meer naar. Hele andere dingen, zoals ja, setting, uh, contrast tussen de personages. Uh, uh, ook ja, dingen als, uh, heeft het een open einde? Maar bijvoorbeeld, ja, als je een succesvolle film wil... moet je nooit een film op een bowlingbaan laten afspelen. want. <laughs> Films op bowlingbaans uh, brengen nooit iets op. Behalve natuurlijk de Big Lebowski. Ja, dat zou je denken, maar die ja. heeft dus in de bioscopen aanvankelijk ook echt voor geen meter gescoord en is daarna pas uh, ja, gaan rollen. Dus zelfs uh, de Big Lebowski uh, gaat dat niet voorop. Okay. Maar als, als, dit allemaal, als je dit uh, zeer nauwkeurig kan berekenen, dan mm. zou er toch nooit meer een film floppen? Ja, dat het, het, het, Uiteindelijk in de praktijk blijkt dus dat, dat die 17 dat dat wel een zo'n grote marge is, dat daardoor heel veel geld verloren gaat. En wat je nu ziet in Hollywood is dat er... 17% nauwkeurigheid kunnen ze het zeggen. Ja, 17% onnauwkeurigheid. On ze ja. hebben 83% ja. dat ze het goed hebben. Maar we hebben het hier over films met een budget van 200 miljoen. Dus als jij net in die 17%-categorie valt... ja, dat is natuurlijk heel vervelend. En omdat de budgetten steeds meer omhoog gaan de laatste jaren... gaat er steeds meer belang hangen aan... Ja, wat voor manier dan ook om maar te kunnen berekenen ja. vooraf of dat gaat werken. Maar het grappige is dat het niet zoveel uitmaakt... wie je erin zet, welke acteur? Nee, nou, als je Brad Pitt, Johnny Depp... Uh, en in mindere mate inmiddels al Will Smith erin zet... dan schijn je eigenlijk altijd wel een succes te hebben. Uh, maar verder maakt het helemaal niks uit. En ik koal kind me dus wel het al even over Ja, ja die, dat is moet je maar... gewoon, die moet je vooral <laughs> niet boeken. Ja, oh, en in Nederland is het een kinderfilm maken. Uh, die hebben wij er, eruit gelaten. Want wat je ziet als je de best bezochte films van de afgelopen twaalf jaar bekijkt, is dat het bijna allemaal kinderfilms zijn. Dus een kinderfilm met Jaap Spijkers en Frank Lammers in de bijronde. <laughs> Duidelijk. Radio 1: Willemijn Veenhoven. PNN Today. Zometeen, de man die zo'n goede neus voor boeken heeft... dat hij moeiteloos de nieuwe J.K. Rowling wist te ontdekken... die zij onder een hele andere naam had geschreven. Probeerde hem gisteren al even te bellen, deze meneer. Toen ging het falikant uh, mis met de verbinding, nu is hij er wel. En hij heeft uh, een mooi verhaal hoe hij als enige Nederlander dit boek ontdekt heeft. En we gaan ook elf jaar terug in de tijd. Arjan Erkel die werd toen ontvoerd, hij zat 607 dagen gevangen... En um, hij vertelt dit uiteraard naar aanleiding van de twee Nederlanders die vastzitten in Jemen. En Luc, what's happening on Twitter? De vierdaagse en een, uh, een klein maar wel vermakelijk Twitter-ruzietje tussen een wielrenner en een fan. Hmm. Ja, dit is Radio 1. Het nieuws van half tien, het NOS-journaal met Mariel Hageman. De Russische punkgroep Pussy Riot beschuldigt president Poetin... in een nieuwe videoclip van Diefstal. Hij en zijn vrienden zouden bij de staatsoliebedrijven... gigantische winsten in eigen zak steken. Drie leden van de feministische punkband werden vorig jaar opgepakt... bij een protestactie tegen de herverkiezing van Poetin. En twee van hen kregen twee jaar strafkamp. Oud wielrenner Michael Bogert ziet af van juridische stappen tegen de schrijvers van Bloedbroeders. In dat boek staat dat Bogert een bloedtransfusie heeft gekregen van zijn broer, voorafgaand aan een rit in de Tour de France van 2002. Afgesproken is nu dat de ontkenning van Bogert en zijn broer in de volgende druk worden opgenomen.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 In Amsterdam-Zuidoost is brand uitgebroken in een leegstaande school. De brandweer spreekt van een zeer grote brand en de rook is in de verre omtrek te zien. Het gaat om een oude school die op de nominatie staat om gesloopt te worden. In het gebouw is asbest verwerkt, maar volgens de brandweer levert dat vooralsnog geen gevaar op. En dat is nieuws op dit moment. Mariel, dankjewel. Luk. Vandaag is natuurlijk trending topic op Twitter. Tienduizenden mensen zijn vandaag begonnen aan die eerste dag lopen. Veel vrijwilligers zijn er ook. De EHBO, de Marsleiding. En natuurlijk ook de toiletjuffrouwen. Want je moet zo ontzettend veel drinken vanwege het warme weer. Het is heet doordat, zeg. 25 graden, pittig. Nou, en dat ga je natuurlijk voelen in de blaas. In Nijmegen hebben ze een toiletjuffrouw die de wandelaars als echt vee de toiletdicties injaagt. Komt er maar nog één? Ja, en nog één? En nog één? En nog één? En nog een. Komt u maar, mevrouw? Nee, een gewoon hoor. Ja, veel tweets daarover over de vierdaagse. Dolph Jansen. tweet het. Oké, okay, van krijg je blaren. Tot zover het nieuws. Ronald Gip zegt, soms vraag ik me af of ik wel misantropisch genoeg ben. Gelukkig zijn er dan items over de Nijmeegse vierdaagse om de twijfel weg te nemen. Nieuwspresentator Dionne Staks die loopt mee en twittert, het. toch twee blaren. Dat was het nieuws, kennelijk. Jordi van de Bovenkamp, die heeft een mopje. Hij zegt, hoe herken je vierdaagse deelnemers die last hebben van hooikoorts? Willemijn, die is voor jou. Vierdaagse deelnemers die last hebben van hoi nee, ik weet het niet leuk. ...aan een loopneus. Nee. En ja, leuk hè. En Johan Flemix, uh, die had er echt ontzettend veel zin in vanmorgen. Die deed mee. Hij zegt, nou, dan gaan we dan met z'n allen over de Waalbrug. Veel leuke toeschouwers. Het loopt nu Bemmel binnen. En ietsje later zegt hij, het gaat nu echt super. Nu even de mensen van de scouting een hand geven. Gezellig, hihi. -hi. Zegt hij echt. En een paar uur later <laughs> twittert hij ineens... Einde Vierdaagse voor mij. Sprong enthousiaste fan op mijn rug... Knieband en schoen kapot. Ik baal enorm. Dus hij is uh, op de rug gesprongen. en uh, daardoor geblesseerd geraakt. En nu kan hij niet meer meedoen. Johan, sterkte jongen. Ja. En uh, nou, een klein, heel klein ruzietje, maar ik ga toch een beetje opblazen. gewoon, omdat het leuk is. Hè? Uh, in de Tour. een wielrenner heeft ruzie. Ach, het is niet ruzie. Het is een kleine fitty. met een E.J. Brouwer. Brandtankink is het. Um, die E.J. Brouwer, die twitterde namelijk vandaag. Jammer dat jij en Gezing te zwak zijn. om in die finale Laurens en Bouken te helpen. Nou, daar kon Brand dus niet tegen, kennelijk. Hij zegt. nou, en hoeveel help Zaten er dan wel niet in die groep en toen reageerde Brouwer weer... Nou, dat is een excuus, Bram, je had gewoon voorin moeten zitten... bij ten Dam en samen met Gezing om te helpen het gat te dichten. Dat is je taak. Nou, toen <laughs> mengde marathonschaatse Tom Schu Scheut zich in die discussie. Die zegt, hey, heb je zelf wel eens een keertje drie weken lang gekoerst... waarop die E.J. Brouwer weer zegt, hey, kan jij er even buiten houden? Vriend, Bram en ik zijn heel even in gesprek over technisch-tactische zaken... En Johnny Hoogland, die is al het commentaar op Twitter ook een beetje beu. Hij twittert overigens, stel ik voor dat iedereen die altijd denkt het beter te weten... zelf eens de Tour gaat rijden, commentaar geven is zo makkelijk. En daar heb je die EJ e. Brouw weer, die reageert terug op Johnny en zegt... Niet zeker, Johnny, fietsen voor een paar ton salaris en een paar <laughs> koers per <bij> jaar. <laughs> Leuke gast. <laughs> Sympathiek figuur. Daar waren uh. ze. Luke, thank you. Je blijft yeah. nog even zitten. Yeah. Charles Bradley, you put the flame on it. wordt ook wel de schreeuwende arend van de sol genoemd. Ja, Luc. Nou, zo noem ik hem ook altijd. <laughs> ja. Ja, daar heb je die schreeuwende arend ook weer. P -p ja. Afgelopen weekend was hij nog op North Sea Jazz. Charles Bradley, you put the flame on it. Luc, je hebt iets uh, van YouTube geplukt. Ja, nou, ik had het net al even over... die enorme hit van Cabaret Jeffrey Spalburg. <lacht> O-O oh, oh dus, 40.000 hits op YouTube. En nu wil de burgemeester van Enschede, dat ligt naar Engelo, ook een eigen lied. Nou, ik hoop dat ik wat, wat creativiteit aan weet te boren. Dat mensen zich geprikkeld voelen. En uh, dat ze het leuk vinden om, uh, om ook zoiets te doen. Nou, en toen dacht ik, weet je wat, ik ga een beetje zoeken. En zo, het is natuurlijk ontzettend cool om je eigen lied te hebben als dat. Maar helemaal niet zo heel erg nieuw. Ik heb een paar leuke liedjes opgezocht. Um, Jochem Meijer bijvoorbeeld schreef pas een mooie over zijn stad Leiden. Ja, dat is mijn stadje. Dat is mijn lijn, de dus stad waar mijn wieg aan de Rijn heeft gestaan. La la la Leiden, de la, la la la Leiden, de dus stad waar ik nooit meer weg wil gaan. La la la lijn, de la, la la la Leiden, la la la, la Leiden. Dat ja, is wel mooi. Ja. Ik vind het wel cool. Hè. Wel leuk gemaakt. En zelfs de kleinste dorpjes. Dit is een grote stad, eh, Leiden. Jij ja, komt uit Amsterdam, maar het is best een grote stad. Moet er maar eens naartoe gaan. <laughs> Zelfs de kleinste dorpjes hebben ook een eigen lied. Zalck is een dorp oh, waar de tijd heeft stilgestaan. ieders bloed doet stromen en je hart sneller doet slaan. Wie zal het koester weet, wat een zalker behoeft. Je blikt er. Zalck. Wat zit het? Zalk? Zalk, dat ligt in Overijssel. Ah. Ja, Klassien kwam volgens mij uit zalk, toch? Ah, ja, tot? zeker. Ja. Ja, het is, ja. En je hebt ook rode in Drenthe. Rensplateau Gingen mensen wonen In het land van Veen Zo. Deze zingt gewoon de Wikipedia paard. En, en toen had je tot slot ook nog een hele mooie uit Volendam kwam ik tegen van Jan Smit toen hij nog gewoon Jantje Smit heette. Dat is mooi, hè? We wachten dus op een lied over Enschede. Mm -hmm. Ik kan er niet wachten. Ik vind het wel leuk zo'n lied over Twente ook. En zo. Dus het uh, doet mijn Twents bloed wel stromen. Ja, hè? Ja, vind ik wel prettig. Je, je, je, je plucht hem ook. Ik door. plucht hem, hem, hem ook <laughs> vooral door je. Kom zo meteen nog even terug. Ik heb een leuk liedje uit Hengeloop gevonden. <laughs> Radio 1 BNN Today. Arjan Herkel praat ik verder over de ontvoering van de Nederlandse Judith Spiegel en haar man Boudewijn Berendsen. Ze zijn nu een uh, maand ontvoerd in Jemen. Gisteravond verscheen ineens dat emotionele filmpje waarin ze zeggen te vrezen voor hun leven. Um, Arjan, je bent zelf twintig maanden lang ontvoerd in de Russische deelrepubliek Dagestan. Um, even over die column, die heb je ook gelezen. Hè? Uh, Judith die schreef vlak voor haar ontvoering een, een column waarin ze spraken over haar angst om ontvoerd te worden in Jemen... en dat naar aanleiding van de ontvoering van de Oostenrijker Dominique Neubauer... ik lees even een stukje voor, um, daarin zegt ze... ik word onrustig van het idee maandenlang bij deze extremisten te moeten doorbrengen... en ik wil niet, net als Dominique, met een kalasjnikov tegen mijn hoofd in een filmpje verschijnen. Ik wil ook niet de oorzaak zijn van een duivels dilemma... moet de regering betalen en zo de kidnapindustrie stimuleren. Heeft diezelfde regering niet tegen mensen als Dominique en mij gezegd... dat we niet naar Jemen moeten reizen... Dat is uh, bizar om te lezen, of niet, Arjan? Ja, een beetje... Uh, hoe noem je dat? Uh, Self-fulfilling uh, prophecy, ja. Ja. Ja. ja. Wat dacht je toen je die column las? Nee, nee, nee daar had ik niet uh, zoveel gedachten bij. Nee. Oh ja. uh, het is natuurlijk ja, dit is verschrikkelijk pijnlijk... dat zij uh, nou ja, dit niet voorzag, maar in ieder geval er heel, ba heel bang voor was. Um, en dat ze het heeft over moet de overheid de kidnap-industrie. ...stimuleren door inderdaad wel of niet te betalen. Um, dat zijn natuurlijk allemaal gedachten die door haar hoofd gaan. Even, even naar die eerste tijd. Hè? Want dat was volgens mij voor jou ook het heftigste. Zij zitten nu een maand vast. Um, die eerste dagen, die eerste week of die eerste maand... ...wat gebeurt er dan met je? Ja, nou ja, het moeilijkste is, is gewoon dat alles van je is afgenomen. Hè? Je, je vrijheid, de controle over dingen. Ja, je weet opeens niet meer wanneer... Ja, je naar het toilet mag of je tanden mag poetsen. Uh, dat soort zaken. Mm -hmm. en, en, ja, en je weet ook niet of je er nog levend uit gaat komen. Dus het is gewoon een hele grote schok wat je meemaakt. En, en daar moet je je ja, op aan gaan passen. Ja. En je moet ook contact gaan maken met, met die ontvoerders. Hè? Want dat zijn de enigen die jou ook uh, ja, tijdens die benarde situatie... ook nog een beetje kunnen helpen en het misschien iets makkelijker kunnen maken. Ja. Um, alleen er is over en weer vast en zeker wantrouwen. Want nou ja, zij denken dat ze willen ontsnappen. Uh, als ontvoerder denk je, ja, kom ik hier wel uit? Of gaan ze me doodmaken? Gaan ze me mishandelen? Als vrouw kan je me natuurlijk nog afvragen: van, van gaan ze me verkrachten. Ja. Maar ja, en, dan, en dan moet je ook maar hopen dat. Voorgaande ontvoeringen die goed zijn gegaan, of voorgaande verhalen van dat je hoort dat Jemenieten dan gastvrij zijn, dat ze dat uh, ja, ook in, in jouw, jouw ja. situatie ook gaan doen. En ik had ook gehoord dat soms ja, kunnen ze verkrachten, je vingers, je oren eraf snijden, dus je zit toch met dat ja, gevoel in, in je buik en in je hoofd en in je hart. En als je uh, naar die, want die mensen die die nee, je hebt continu mensen om je heen, continu mensen die je bewaken. Um, ja. ik begrijp dat jij redelijk goed bent behandeld, maar niet de eerste week. Nee, dus na de eerste dag ben ik helemaal in elkaar geslagen. Dat ik dacht, ze slaan me dood, dus dat was wel, was wel heftig. Nou ja, en dan zit je met een pistool op je hoofd, pistool op je ribbenkast. Ja, dan, dan weet je gewoon ook niet wat er gebeurt. En, en zo ging het ongeveer een week. Ze hebben niet meer in elkaar geslaagd, maar wel altijd onderschot. En dat je nou ja, onderschot moet plassen, onderschot onder ja, je grote boodschap moet doen. Nou ja, dat poept niet lekker, kan ik je vertellen. En, en nou ja, na, na een week hebben ze me dan overhandigd aan een andere groep. En toen kwam ik wel in een hokje van anderhalf bij twee onder de grond terecht. Dus dan denk je al van, ja, dit is een soort voorportaal van, ja, van een graf. Ja. Maar gelukkig waren zij zo ja, gelovig, hè, de streng, strenge, ja, fundamentele moslims, mm -hmm. dat ze zeiden we zullen je verder niet het nog moeilijker maken. We mogen je niet mishandelen van, van, van Allah en van Mohammed. Dus ze hadden best wel een, ja, dat, dat, ja, hoe moet dat noemen? een soort morele code die het voor mij niet nog erger maakte. Ja. Nou, nou noemt Judith in dat filmpje een deadline. Hè? Ze zegt dat er binnen tien dagen iets moet gebeuren... anders worden ze doodgeschoten. Jij hebt toen ook zo'n ultimatumfilmpje op moeten nemen. Uh, hoe, hoe gaat zoiets? Wat, wat zeggen die mensen dan tegen je? Ja, nee, bij mij waren ze heel teleurgesteld... Dat, dat er ook geen vooruitgang zat in die zaak. En, en ze dachten ook nog eens dat ik tegen zat te werken... want ik had een brief mogen sturen. Uh, dus nou ja, opeens was het vertrouwen en het respect weer een stuk minder. En, je had een, en een brief ik daar... mogen sturen naar... Ja, naar, naar Arts zonder Grenzen en naar mijn ouders in het Engels. En zij spraken ja. geen Engels. Dus zij dachten dus dat had ge... het een soort... Ja, toch een ver, ja, ver, verborgen boodschap in zat dat ik hun verraden had. En dat hoorden zij dan weer van hun uh, ja, onderhandelaars. Nou, en opeens midden in de nacht, terwijl ik het helemaal niet zag aankomen... kwamen ze heel boos mijn kamer binnen van... ja, we hebben opdracht gekregen om een, om een ultimatenvideo ja, op te gaan nemen. Nou ja, en, en als, als daar geen gehoor aan wordt gegeven... ja, dan, dan, dan, dan moeten we je doodmaken en dan snijden we je keel door... Ja, dus dat komt wel hard aan. En dan denk je, jeetje, heb ik daar nou mijn best voor gedaan... om tien maanden lang ja, in leven te blijven? En nu door, door een fout in een brief uh, ja, moet ik dat straks met de dood bekopen. Ja. Dus, nou, en dan moet je ook nog eens... Ja, op, op een, hè, ik had best wel wat respect en waardering gekregen van hun kant. En als ik zou gaan smeken, als ik zou gaan huilen... dan, ja, dan zou ik dat kwijtraken. Ik was ook wel boos of ja, een beetje gefrustreerd dat het allemaal zo lang duurde... Hè, nu, nu is het één maand, bij mij was het toen al tien maanden... dat ik ook wel een soort woede had naar, naar arts zonder grenzen. Die moest ik natuurlijk zien te temperen. En, en mijn Russisch, ik moest het in het Russisch doen, is ook niet 100%, procent. Dus ik moest ook nog uh, goed, goed ja, op mijn woorden letten. Dus het is allemaal wel... Uh, ja, eh, ja, ja, de druk is dan hoog, om het zo maar te zeggen. Hoe, hoe zorgde je ervoor dat je niet gek werd, daar? Ja, door ja, toch, toch, dat ook tegen jezelf te zeggen. Ik moet niet gek... Oh. Arjan hij zit met een verbinding thuis. Ja. Hij zat met een verbinding thuis. Ja, we gaan hem even terugbellen. Kijken of dat gaat lukken. Hoor je, hoor je mij nog? Ja, Oh, ja. je bent er weer. Zijn we weer? Ja? Ja, ja. ja, je viel oh even weg. Je viel weg. Uh, Ik weet niet, jouw laatste vraag, hoe ja. je niet gek wordt. Rianne, Rianne vroeg, hoe je... word je niet gek? Ja, nou ja, door toch dat ook gewoon tegen jezelf te zeggen. Van blijf, blijf op jezelf letten. Uh, ja, blijf rekensommen maken, blijf dingen herhalen in je hoofd. Uh, zorg voor afleiding, hè. De, zorg voor structuur. Uh, ik ging heel veel sporten, de buikspieren oefenen, opdrukken. En toen je in dat, in dat kleine hoekje zat? Ja, en, en uh, een spelletje had ik gekregen, backgammon. Dus ik zat per dag, had ik, de eerste dag dat ik het had gekregen, had ik 21 keer gespeeld tegen ja. mezelf. Toen dacht ik, nou, ik ga elke dag weer 21 keer spelen. En na verloop van tijd ook boeken gekregen... nou ja, ik, heb, ik denk dat ik sommige boeken wel vijftien keer gelezen heb... maar dan kon ik toch tegen mezelf vertellen van... hé, hey, het is een nieuw boek en Welke waar zal het dit keer over gaan? Ja, ja Russische schelmer zal ik ze maar noemen. Nou. En ja, die je thuis niet zal kopen... maar ja, daar werden het echt de meest fantastische boeken die ik ooit gelezen had... omdat ik ja, het gaf me toch afleiding, ik had wat te doen. En verveling is ook gewoon moeilijk. Soms, soms is het wel lekker om een dagje ziek te zijn... maar dan wil je na één, twee dagen alweer weg... Of als je in een lift staat, dan krijg je een onbeklemmend gevoel. Maar ja. Ja, tijdens ontvoering heb je dat ja. helemaal uh, nou, dagenlang. Zeker lang. als er geen einde aan zit. Ja, of ja, want, tenminste ja, als je niet weet wanneer het einde komt. Maar dat, ja, dat, dat is, lijkt is, dat me zo, zo moedeloos moedeloosmakend. Je hebt daar, daar wat, wat zeg ik, twintig maanden gezeten. Um, op een gegeven moment zou ik denken, na nou, maand 15, 16, 17... Dan, dan verliezen toch wel alle hoop. Ja, nou, af en toe hè, had ik wel van die momenten hè, en dan heb het, had ik het gewoon uh, super zwaar. Van, van ja, komt er nog een einde aan, moet ik gaan ontsnappen? Hè? Ontsnappen zat ook elke dag wel in mijn hoofd. Maar ja, ik, ik had ook maar één kans om, om het goed te doen, anders zouden ze, je gewoon, uh, zouden ze me neerschieten. Of... Waarom heb je het niet gedaan? Nee, om toch in leven te blijven. En, en mm. ja, misschien ook omdat ze me relatief netjes uh, behandelden, dat ik dacht van ja, het is nog wel uit te houden. Of gewoon door het woord vermannen. mannen, je moet maar eventjes. Uh, ja, door de zure appel heen ja, klinkt klinkt ja, klinkt, ja, maar ja. Je klinkt deze hele uh, tien minuten zo laconiek. Ja, daarom vroeg nee, ik Nee, niet af, laconiek, uh, maar je, ja, je moet wel geloven. je er niet gek van wordt. Nee, maar ja, je moet... Maar, ja, je zit er toch, laat ik het zo zeggen. Ja, <laughs> ja en het was wel moeilijk. Kan iedereen dat, denk je? Kan, nee, iedereen, dat... kan iedereen dit aan als hij in die situatie wordt gezet? Nee, dat, dat weet ik niet. Hè. Er zijn mensen die het wel kunnen, die het niet kunnen. Mm. Maar... Kijk, ik was ook gewoon een, een, ja, een jongen uit Rotterdam... die gewoon uh, ja, alles had. Maar alles was me afgepakt. Maar ik wilde gewoon heel graag weer terug. Ik, ik wilde, en het was ook mijn eer daarna om, om er daar onder door te gaan. Je dacht dan winnen zij. Ja, precies. Ja. En dat lakken Het is ook... Ja, je moet toch ook naar jezelf blijven kijken. Doe ik het goed? Waar kan ik mezelf nog verbeteren? En... en, en ja, af en toe huilde ik ook natuurlijk en had ik het ook slecht. Maar, maar slachtoffer zijn helpt ook niet hè, in zo'n situatie. Uh, je krijgt er geen respect door uh, bij die gasten. Nee. Ik, en ik moest juist respect winnen nou ja, door, door ja, ook te laten zien dat ik, uh, dat ik een beetje een echte vent was, laat ik het zo zeggen. En hoe deed dus dat je dat voor dan? Door, en... door niet te huilen? Ja. Nee, niet in hun bijzijn te huilen, in ieder geval. Mm. Uh, ik ben zelfs een keer gaan boksen met ze... om te laten zien dat je t, nou ja, ook uh, voor jezelf kan opkomen. Nou, en uiteindelijk bleek ik toch wel een aardige jongen te zijn. En dan mocht ik ook wel eens uh, televisie kijken en af en toe koken. Dus dan gaven zij ook wat meer ruimte. Dus, ja, Zit je wat gevangen, ik geleerd ga je koken? Heb... Ja, <laughs> dat was het laatste wat ik zou doen. <laughs> nee, maar in het begin dachten ze, dus, ja, hij, hij gaat ons vergiftigen... Maar, maar ja, zo, zo is dan dat wantrouwen. Of, ja, je mag ja. geen, geen, mesjes aan, uh, geen mes aanraken. Nou, in het begin dan mocht ik de aardappels wassen. En dan vroeg ik wel eens, mag ik dan met een aardappelschilmes uh, ja, werken? En na verloop van tijd stond ik toch het vlees te snijden. Dus dat, en dan als... had je niet het idee, ik pak nu dat mes en dit is mijn kans? Nee, nou ja, soms wel natuurlijk. Maar ja, als er vier gasten, <lacht> hè, goed getrainde gasten met palast bij je staan... Ja, dan, ja. Dan, dan is het ook een beetje hopeloos om dan... Ja. Uh, Even nog over, over de twee die vastzitten. Ja. Um, uh, zij, zij zeiden iets van... Um, de ambassadeur heeft één keer met ons gepraat. En, nou ja, en daarna ze suggereerde een beetje dat ze dachten... dat er nu niks meer gebeurt. Mm -hmm. um, jij hebt al eerder gezegd dat is echt wel zo. Dat wist jij natuurlijk ook niet. Of, of wist nee. jij wel dat er nee. iets gebeurde? Nee hoor, dat wist ik ook niet. En, en Ik vroeg er wel naar, van zijn er dan onderhandelingen en wat gebeurt er? Nou, in het begin wisten zij ook niet wat er speelde. En later vertelden ze wel eens dat er wel wat gebeurde. En, en, en dat ik uh, heel bekend was geworden. Omdat nou, iedereen die, die kwam bij Poetin aan. En van Bush, Berlusconi. En die, die mm -hmm. vroeg elke keer: van, hm, Heb je die airkanaal al vrijgekregen? Dus het werd voor hem ook een soort schande. Dus blijkbaar op de achtergrond heeft er wel iemand met stille diplomatie. Ja, steeds daar aangeklopt. Van, ja. van vergeet, vergeet die man niet daar. Maar natuurlijk, toen ik daar zat, dacht ik ook: van, Ja, jongens, wat zijn jullie nou voor klunzen? Schiet eens op. Uh, kan je niet een beetje. Harder lopen voor mij? Of is het nou zo moeilijk? Was je niet om los... woest op artsen zonder grenzen Nee, niet woest, maar, maar meer ja, dat, dat je toch denkt... Van, uh, had het niet beter gekund. Ja. Wel, onmogelijke vragen, maar toch tot slot. Hoe denk je dat dit gaat aflopen? Voor de Nederlanders? Nee, ik heb geen flauw idee. Ik hoop gewoon dat het goed afloopt voor hun. Ja. En dat ze later ook gewoon ja, op terug kunnen kijken. van dat het wel ellendig was, maar dat ze het hebben overleefd. En, en, en ook sterker van zijn geworden. Ja. want Ik las een, ja. een, een Jemen-deskundige, Maria de Recht. Die zei vandaag, ontvoeringen in Jemen zijn tot nu toe altijd goed afgelopen. Ook de afgelopen twee jaar. Meestal komen mensen na een paar maanden vrij. Ja, ah, dat, dus laten, laten we hopen dat het zo uh, blijft. Ja, zeker. Arjan Erkel, ja. dank je wel. Ja, graag gedaan. Oh, ja Erkel, dus <clears throat> zometeen het verhaal nog van de Nederlander... die het nieuwe boek ontdekte van J.K. Rowling. Maar hij wist niet dat zij het was. I want you mm -hmm. Another pink spots away Hours, just to spend a little time alone. Dream Dan hoor je, you give me something. Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNM Today. Gisteren probeerden we al te spreken met Rink Tichon. Maar helaas hadden we een slechte lijn, omdat het zo'n mooi verhaal is. Probeer ik het nog een keer, Rink. Goedenavond. Goedenavond. De man, de uitgever, die um, ja, zonder dat je het wist, een fantastisch nieuw boek ontdekt. Nou, dat wist je wel. Maar wat je niet wist, is dat het van J.K. Rowling is: The Cuckoo's Calling. Geschreven zou het zijn door debutant Robert Gilbreth. Ja, las dat, je dacht pot voor drie dubbeltjes, dat is schitterend, dat moet ik uitgeven. Ja, inderdaad. En toen bleek het dus van J.K. Rowling te zijn. Ja. Um, um, de, wat, wij, wat ik me nou afvroeg is, is, is heb je iets, kan je iets voorlezen uit het boek wat symboliseert van nou, dit is zo fantastisch. Dat je, toen wist je het. Nou, dat vind ik uh, want het uh, is een soort geleidelijk proces geweest. Uh, uh, al lezend uh, kom je daarop van uh, dit is je ware en dit is een topboek. Uh, top maar ik heb toch een plekje uh, gevonden in het boek en dat zit helemaal aan het begin. Uh, de hoofdpersoon is een, uh, een privédetective. Een oorlogsveteraan. En zijn leven is een puinhoop, zoals bij veel oorlogsveteranen. Uh, en uh, hij uh, krijgt opeens een uh, uh, uitzendkracht. Als, een secretaris als uitzendkracht. Mm -hmm. En die kan hij helemaal niet betalen. Hij was helemaal vergeten dat hij dat, dat ooit gevraagd had. En hij is vergeten te annuleren. En... Um, dan zit er opeens een klant. En uh, die klant, daar denkt hij van... oh jee, dit is een fantastisch, wat moet ik ermee? Dan komt het fragment. Een plichtmatige klop en de deur opende. Robin schreef naar binnen. Overhandigde Strike een gevouwen briefje en trok zich terug. Sorry, als je het niet erg vindt, zei Strike. Ik zat te wachten op dit bericht. Hij vouwde het briefje open op zijn knie... zodat Bristow niets kon zien op de achterkant en las... Lula Landry werd geadopteerd door Sir Alec en Lady Yvette Bristow toen ze vier was. Ze groeide op als Lula Bristow, maar nam haar moeders meisjesnaam aan toen ze model werd. Ze heeft een oudere broer genaamd John, die jurist is. Het meisje dat buiten wacht is Mr. Bristow's vriendin en een secretaresse bij zijn firma. Ze werken voor Landry May Patterson, de firma die gesticht is door Lula en Johns, grootvader van moederskant. De foto van John Bristow op LMP's homepage is Identiek aan de man waarmee je praat. Strike vervormde het briefje en gooide het in de vuilnisbak bij zijn voeten. Hij was verbijsterd. John Bristow was geen fantast en hij, Strike, leek een uitzendkracht gekregen te hebben... met meer initiatief en een betere spelling dan hij ooit had ontmoet. En waarom is dit zo schitterend, meneer de uitgever? Nou, uh, dit is zo schitterend omdat je, je krijgt een, een beeld van de, uh, de uitzendkracht... Je krijgt een, een de je krijgt een beeld van de privédetectief en je krijgt een beeld van de man die hem aanneemt op deze belangrijke zaak waarover het boek gaat. En dat allemaal in een paar paragrafen. En toen dacht jij dit moet ik uitgeven en heb je het meteen... Uh, nou ja, ik neem aan trouwens sinds je weet dat J.K. Rowling is dat je de pers even aangejakkerd hebt. Ja, nou, het is een groot woord, hoor. Het stond in de planning voor volgend uh, voorjaar. En we hebben het wat uh, naar voren gehaald in overleg met de vertaler. Uh, ik heb natuurlijk ook uit de vertaling voorgelezen, zoals je begrijpt. Dat begrijp ik, ja. en, uh, <laughs> Uh, ja, in overleg met de vertaler konden we het wat naar voren halen. Zodat we uh, het voor de feestdagen kunnen uitbrengen. Ja. En dat is natuurlijk heel mooi. Ben je trots? Ja, zeer. Ja, en je hebt ook al Den Brown ontdekt, hè? Ja ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ik denk dat je heel veel manuscripten op je bureau krijgt binnenkort. Nog ja, veel meer. Ja, nou, ik krijg al heel veel manuscripten. Dus, uh, dat, uh, Daar kunnen uh, er nog wel wat bij. Ja, natuurlijk. Goed, je dankjewel van de Uitgeverij Meulenhof Boekerij. Oké. Okay. Ontdekt het dus. De Doeg. nieuwe J.K. Rowling. Ja. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Laatste woorden, allereerste advocaat Oscar Hammerstein, die heeft gelezen over de dalende geboortecijfers. Goedenavond, Willemijn. Heb je ook in de krant gelezen dat het aantal geboorten weer verder is gedaald? Dat heeft vanzelfsprekend alles te maken met het toenemend aantal huwelijken... tussen mensen van hetzelfde geslacht. <lacht> <lacht> en dan schrijver Clun, die volgt het door. Dag Willemijn. Ik behoor tot de generatie die het nog heeft meegemaakt... dat er maar liefst drie Nederlanders in de eerste vijf van het algemeen klassement... van de Tour de France zaten. Peter Winnen, Henny Tuiper, Joop Zoetemelk. Illustere namen. En nu hebben we er weer twee. Laurens Sendam en Bauke Mollema. En zoals Bert Wagendorp het schreef in de Volkskrant... dit zijn nou weer echt van die types die je... Onze jongens kunt noemen heerlijke Hollanders zonder kapsones die keihard werken. Ik gun ze alle succes. En als laatste porno-ster Bobby Eden die heeft een nieuwe snack ontdekt. Hey Willemijn, een nieuwe hype in de bioscopen van Los Angeles is de verkoop van popcorn gedoopt in wijn. En ik kan je melden dat is zo'n gek idee nog niet. Zeker niet als je de film The Lone Ranger moet doorkomen. Proost. Ik ken je, hè, Rianne? Ja, het is een nieuwe Johnny Depp zijn Normand floppen. Ah, dat kan niet, volgens jou Theorie. Nee, Johnny Depp uh, gaat uh, eraan. Johnny Depp wordt ook een dagje ouder. Ja, ja. Uh. Ik zeg maar niks, ik uh, zou hem zo mijn huis nemen. Goed, <laughs> het was hem weer zo meteen langs de lijn met Robert meter. Ja hoor, die ook. Ja, meteen. Direct. E en. N.